Dijkers met het NOS Journaal. De spookrijder die gisteravond een ongeluk veroorzaakte op de A12 bij Duiven... was onder invloed van alcohol en drugs. Dat blijkt volgens de politie uit de eerste testen die bij de verdachte zijn uitgevoerd. Het gaat om een man van 53 uit Didam. Hij reed vermoedelijk enkele kilometers over de verkeerde weghelft van de A12 bij Duiven. Bij het ongeval dat daarop volgde raakten vier mensen gewond. Ook de spookrijder zelf moest naar het ziekenhuis. Het aantal doden na aanvallen over en weer in India en Pakistan is verder opgelopen. Vannacht escaleerde het conflict. Pakistan meldt 13 doden en tientallen gewonden. En in India zouden zeker vijf mensen zijn omgekomen bij Pakistaanse aanvallen. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen zijn vandaag in Kiev... voor een symbolisch bezoek aan Oekraïne. Ze kwamen vanochtend met de trein aan in de Oekraïense hoofdstad. Het bezoek van Europese leiders is een tegenoffensief. Na de Russische dag van de overwinning gisteren... waarin Poetin verschillende staatshoofden te gast had... wilden zij vandaag laten zien aan welke kant ze staan. Ze stonden onder meer stil bij de Oekraïense militairen die omgekomen zijn. De oude ruimtesonde uit de Sovjet-tijd, die vandaag neer zou komen... is ergens terechtgekomen op aarde. Waar, weet de Europese ruimtevaartorganisatie ESA niet... Het gaat om een sonde uit de voormalige Sovjet-Unie, die in 1972 werd gelanceerd. Hij was ontworpen om op Venus te landen, maar door technische problemen kwam de zonde daar nooit aan. Het bleef daarna zweven in een baan rond de aarde. Vandaag stortte het apparaat neer, waarschijnlijk ergens afgelegen. Experts zeiden dat de kans dat de zonde op iemands hoofd zou landen 1 op de 25.000 was. Het weer volop zon vandaag, alleen in het oosten en noordoosten mogelijk wat bewolking. Het is 17 tot 23 graden vanmiddag, ook morgen veel zon. En dan is het nog zelfs wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 ongelooflijk toch dat twee volkeren die dezelfde taal spreken zo verschillend kunnen zijn en wij zeggen bijvoorbeeld amai en aan jullie zeggen nou nou nou wat bij jullie lopen is dat is bij ons rennen en wat bij ons stappen is, is bij jullie uitgaan terwijl dat stappen bij ons lopen is wij zeggen blijte jullie zeggen huilen iemand een drankje geven, dat heet bij ons trakteren en daar heb ik nog geen Nederlandse vertaal.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 Checks of zak polen zijn mijn woorden schaal schaal schaal. onder de flatsgebouwen van de stad naast jou. Laat maar vallen, het komt er toch wel van het geven of je rent. Ik heb jou nooit gekend, zullen weten wie jij bent, zullen weten wie jij bent.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 Alle automatisch opgeslagen geinige gifjes uit de voetbal-app, alle filmpjes van oma uit de familie-app. Want oma stuurt graag filmpjes, filmpjes, documentaires. En al die shit hoopt zich alleen maar op de rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het genalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik: ah, dat is ook niks hè, vissen op je zondagse schoenen door het water heen waarden.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 in Amsterdam in de Tuinstraat, een levensgrote Laarzenwinkel. Vol met laarzen, rubberen laarzen, rubberen kaplaarzen. <middels>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 Kaplazen. Kaplazen. Rubberen lazen. Van die braden Wel een beetje poekelen Kaplazen. Als ze maar waterdicht zijn Kaplaarsen Kap kap kap laarsen. maar Maar van rubberen Rubberen laarzen Voor manes hier Om genade te vissen Kaplaarsen, kaplaars, kap, kaplaarsen, ben je niet tof. Rubberen laarzen, kaplaarsen, van die rubbere kaplaarsen, maar dan wel waterdicht trouwens. 65 gulden, dat is geen geld. Kaplaarzen. kaplaarsen. Trek jij mijn laars even uit Nee, je hoeft niet in te vetten, schat Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaars Je bent er niet achterlijk laars. Schat, trek jij mijn laars even uit Zo, ja En ik zeg nog tegen die man Heb je overlieslaarzen?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 Nee, sorry, laat maar, sorry, ja, nee, ja, ik moet, nou ja, goed, ja, ik moet dat waarschijnlijk helemaal niet zeggen, maar ik had het een beetje met Mark eigenlijk, <tos> ja, eigenlijk, ja, sorry, <tos> sorry, sorry ja, hij kwam zo de toneel op en mijn eerste reactie was, going, ah, ja, sorry, toen stak je die hand uit en was het over, hoor, het was gelijk klaar, ja, gelijk maar.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 ja, het is niks gemist. Nou, ik vind het gewoon gezellig. Zitten ze allemaal gaf, sokken, die sokken nou? Ja, zitten we toch in Rotterdam? Dan denk je, nou, dat is een hele stoere stad. Zijn er nog allemaal Piet Lutter? Ja, dat is ook allemaal spijkenissen en zo, heet allemaal. Ja, goed, zo. Ja, Nou, ik heb deze nog. <laughs> nee, die ik doe ik zelfs aandoen. zegt u? Ja, die, gaan aan. ja, die gaan ineens aan. Ja, die gaan ineens aan. Die mevrouw zit hier Die zegt, die gaan ineens samen.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 Dee laat me reuze fijn. Vele nachten dim dim moest ik wachten dan da da da. Maar nu blijf ik dim dim altijd bij je dan da da da. Hey schat, weet je dat?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 Aan het typen. Aan het typen. Pling! Oké. Okay. 2013 is ook een beetje het jaar, het jaar van de homoseksualiteit. Daar, daar ging het de hele tijd over. Je had in, in Parijs had je de, de, de massademonstraties tegen, te, tegen de legalisering van het homohuwelijk. Waar maken die mensen zich druk op? De, de, de redenatie is dan altijd: ja, zo heeft God het niet bedoeld. Mm -hmm. nou, dan, dan reduceer je die God van jou toch ook tot een Piet Lutter seikertje, wat alleen maar ligt te janken, maar zo heb ik het niet bedoeld! <lacht> En als, je, als je dat toch zo belangrijk vindt hoe God het bedoeld heeft, ga dan ook een keer een massademonstratie houden bij, bij, bij het wk atletiek bij, bij het onderdeel snel wandelen. Ja. Ja. ja, het is bij iets een sterk voorbeeld lijkt van hoe God het niet bedoeld heeft. Er He, is nog nooit een bankoverval geweest en dat zo'n bankoverval er ontsnapt en dat zo'n politie erachteraan gaat en dat ze dan allebei gaan snel wandelen. En, en de, de, pau de pauze ook, de, tw de twee pauzen.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 Die laat laatste steeds maar fotograferen met een onbloot bovenlijf. Ik weet niet of hij er zich van bewust is. maar eh, Of hij Grindr kent, maar hier heet dat homo propaganda. Wa, wa, wa, wa, wat gaat er om in dat kopje van die kerel? Heeft die, heeft die, waarom maakt hij zich daar zo druk om? Heeft hij heimelijke fantasietjes? Hè, dat hij eigenlijk heel graag in zo'n broekje naar een of andere darkroom wil. Met zo'n broekje met van die open billetjes. En dat hij dan ergens op zijn knietjes gaat zitten. Zo billetjes zo zachtjes uit elkaar trekt. En dat hij dan roept, oh please, Poetin, Poetin!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 Nou, sorry, dat noem ik geen homo's. Dat noem ik mietjes. Ja, ja. Dat zouden we allemaal wel willen. We kunnen een beetje aftrekken... en daarna gezellig op de bank samen door de Voelbenten International bladeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.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 Rauldo was volledig afgebrand en de man die hem gekocht had stond onder zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, oh lijkt op het als altijd, maar het regent en het regent zonder stralen. Een week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 Schiet. Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje. Kleine grut, gekleed in en bruine blauwe ogen. Slap of eetje, maar ik weet het.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 Die lijkt wel tachtig. Een soort gesmolten IT. Schaam jij je niet kapot? Ik bedoel, jij, jij bent ook niet mooi, maar dit is toch eigenlijk dat je zegt. gaat. Gadver... het is maar goed dat moeder blind is. Anders had hij eh, bij het grof vuil gelegen. Oh, gaat verdamme. Baba.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 Een, bijna afbetaald, de rest geleend Trots als een aap hadde ik je op Voor een feest, een eindje verderop Waren zij thuis om 11 uur Dus we gingen vroeger weg voor een avontuur Ik dacht, ik bloot als jij me zoekt Maar het ging mooi mis voor je dat kon doen Want... Er liep een in op het midden van de week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 en ligt de eent op het midden van de ring en onze blauwe eent in de won.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 ik heb nog misschien heb ik nog 26 jaar. <tot en te lachen>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 Je ogen niet gelooft. Daarboven is een piepklein bioscoopje ingericht. Je kunt er filmpjes kijken met je ogen dicht. Nooit weet je van tevoren wat of je hoofd verzint. Sluit allebei je ogen en de voorstelling begint. Er stromen dromen.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 Dromen, dromen, duizend dromen door je hoofd, zo mooi, zo mooi, dat je je ogen niet gelooft, zo mooi, zo mooi, dat je je ogen niet gelooft.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 Ja, dat zou je niet willen geloven. En ineens, daar zat ik te piek over. Ik zag twee weeren broodjes smeren, wat dat geweest zou zijn. En weet u wat ik gedacht heb, wat dat geweest zou zijn? Vermoedelijk, het is niet zeker wat geleerden we, toppen er nog over hoor. Geleerden, maar men vermoedt een tweegesprek. Tweegesprek. Een tweegesprek in een dierentuin. Tussen de eigenaar en directeur van de dierentuin en zijn oppasser. Vind u het niet merkwaardig?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 Flips is ook een beetje van duizend dank, meneer, duizend dank, meneer. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn tot de dag van de revolutie hadden. Ja. Ja. Dus die man die zit hier met die berekeningen, begrijp je wel? Dan zit hier op die eieren, een beetje dorre man moet je je voorstellen. Iemand van de rekenkamer, maar dan met eieren, zo moet je denken. Goed ja. Goed opletten, dus interessant om hem te hebben. Dan heb je daar wat aan, begrijp je wel? Die man die zit dus te rekenen voor 198 eieren...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 helemaal niet oplet, heb je er niks van? Nee. nee, ik ben niet kribbig, maar dan heb je er niks van. heb je er nog Ik zeg net, flipsen lopen in de tuin, het regent, het is 60 jaar geleden, het was nog niet zo vol als vandaag de dag, maar, maar eerlijk weten het niet. Nou, beginnen we weer opnieuw. Goed, dus die man die zit hier met die eieren, zou ik maar zeggen. <lacht> Werkdag is voorbij, het is tien voor half zes. Ja, er zijn vijf minuten verloren gegaan, we niks hebben.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 Maar nou krijgt Flips de pest die dus zegt nou stond er bijna, een keetje douchen. zei ik te douchen. Ik stond de laatste Een douchegel van Knijp stond ik met te douchen. De douchegels douche van Knijp hebben allemaal een smaakje, hè? En ik stond te douchen met grapefruit-passievrucht. Stond ik mij te douchen. grapefruit-passievrucht. Ja, man. Ik was alles. Was ik van mezelf. Met grapefruitpassievrucht. Helemaal lijf. Was ik me daarmee. Alles. Tot in mijn meest intieme spelonken. <lacht> was ik me met grapefruit-passievrucht. Niet grapefruit. Nee, grapefruitpassievrucht. Hé? Huh?